Het is Liselon Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet wil het minimum jeugdloon verhogen... en de maximum leeftijd voor het jeugdloon verlagen. Van 23 naar 21 jaar. Minister Asscher maakt dat later vandaag bekend. CNV Jongeren vindt dat het plan niet ver genoeg gaat. Volgens de bond zouden ook jongeren van 18 tot 20 jaar moeten vallen... onder de lonen voor volwassenen... omdat ze niet van een minimum jeugdloon kunnen rondkomen. Het kabinet wil ook de nieuwe flexwet aanpassen. Daar werd veel over geklaagd door de tuinbouw- en recreatiesector. Nu moet er tussen twee contracten minimaal een half jaar zitten. Dat gaat terug naar drie maanden, zoals het was. De werkloosheid is in het eerste kwartaal van het jaar verder gedaald... naar 6,4 procent van de beroepsbevolking. Eind vorig jaar was dat nog 6,6 procent. De daling komt vooral doordat meer mensen tussen 25 en 45 jaar een baan kregen. Ook de werkloosheid onder 45-plussers gaat iets omlaag. Maar vooral 55-plussers komen nog altijd moeilijk aan werk. De werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden iets toegenomen. Een op de negen jongeren zit zonder werk. De Artsenfederatie KNMG heeft een plan opgesteld om verslaafde artsen te helpen. De artsen worden vijf jaar begeleid door collega's en familieleden en ze krijgen een begeleider op het werk met wie ze in vertrouwen over hun probleem kunnen praten. De artsenorganisatie schat dat ongeveer 1 op de 10 artsen verslaafd is. Dat is niet anders dan in andere beroepsgroepen, maar artsen zoeken wel minder vaak hulp omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. In de Amerikaanse grensstad San Diego is een van de langste drugstunnels ooit ontdekt. De tunnel was amper een meter breed, maar wel bijna een kilometer lang. Er lag voor meer dan 26 miljoen dollar aan cocaïne en marihuana. De tunnel begon in een woonhuis in de Mexicaanse stad Tijuana... en kwam in San Diego weer boven de grond... waar de uitgang was verstopt onder een vuilcontainer. Vuil het weer vrijwel overal zonnig. Er trekt wel wat sluierbewolking over het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein Zuid en Utrecht 6 kilometer file. A4, Rotterdam, Amsterdam tussen knopend Ipenburg en Zetewerden dorp 6 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen Leidseidam en Zetewarden, Rijndijk. 4. Op de A4 richting Amsterdam, verder nog tussen knopen de Hoek en Sloten 6 kilometer file. A4 richting Rotterdam. Bij Zoetewouw Rijndijk 5 kilometer file. Door een ongeluk op de A7. Den Oeverzaandam staat bij Purmeren Noord 5 kilometer. Door een ongeluk dus. En de linkerrijstrook is dicht. A9 Alkmaar Amstelveen. 7 kilometer tussen Velsen en knopend badhoeve Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Reewijk en brug 4 kilometer. Richting Den Haag 4 kilometer bij Knopend-Lunette. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Den Haag-Malieveld. 7 kilometer file. Meer dan 20 minuten. De vertraging op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen het riddenkerk en Stiedrecht Oost 8 km file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4 km en tussen knopen Tebrechtse en Moordrecht 6 km file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Uh, Gerrie, wat gaan we allemaal doen? Want het is ja, een live programma. Uh, het tweede uur, daar starten we nu mee met Hans Hogendoorn... die bij ons is aangeschoven al. En die gaat het hebben over de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort... en over de landelijke <tus> Britse drive op 4 juni aanstaande. Inderdaad. Daarna uh, komt Shanna, die meedoet aan de Masterchef Holland, 19, uh, 2016... Uh, en wij sluiten af met de Art Walk uh, Zandvoort. Met Donna Kobani en Marlene Scherps. Heel gezellig. Uh, ja. Hans Hovendoorn is inmiddels aangeschoven. En uh, is en voorzitter van de bedrijf de Noord. En voorzitter van de Zandvoortse Britsactiviteiten. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Uh, we ja. hebben twee onderdelen die uh, best wel wat te vertellen hebben. Dus ik wou uh, snel starten met de Britsactiviteiten. Eenmaal per jaar... Uh, organiseert de Zandvoortse Britse activiteiten een strand ja. Op welke datum is dat deze keer? Uh, dat is dit keer op 4 juni. In zijn algemeenheid is het altijd de eerste week van juni. Ja? Uh, tenzij er bijvoorbeeld een, uh, een landelijke voetbalwedstrijd is... of Europese kampioenschappen, dan zoeken we een andere datum. Dan moet jij op de tribune gaan zitten. Uh, dan, nou, nee, dan daar zijn de paviljoens die wij gebruiken... die ja. zitten dan vol met voetbalsupporters. Nou, dan moet je er niet uh, een paar honderd Maar, maar Nederland doet toch nu niet mee met voetballen? Nee, daarom. Dus ik af het 4 juni bij Frankrijk vrij. Gerry maakt zich populair <laughs> met voetballen, voetballen. Terwijl ik er helemaal niks vanaf heb. Maar het is misschien wel aardig ja. uh, om daar uh, kort iets over te vertellen. Ja. Uh, het is inderdaad zo dat er een stichting is die het Britse inzalvoet wil bevorderen. Ja. Nou, een van die activiteiten is die landelijke strandbedrijf. En dat betekent. Landelijk is ook echt landelijk. Dat mm -hmm. betekent dat Britsers uit het hele land hier naartoe komen. En dat doen we nu tien jaar. En uh, wij zijn buitengewoon gemotiveerd. Want wanneer wij in februari de inschrijving openstellen... binnen twee, drie weken... hebben zich meer dan 500 Britsers aangemeld. Dat we zelfs een stop moeten doen. dat dachten, we kunnen er niet meer hebben. Dus eigenlijk uh, ja, begint het een toeristische attractie te worden. Nou, evenement. Worden, ja. Is het natuurlijk. Ja. Bedoel, je moet niet vergeten, als er zo'n ruim 500 mensen... naar Zandvoet komen uit het hele land. Uh, die komen hier Britsen, maar die komen hier ook slapen. Ja. En die komen hier ook recreëren. En die gaan ook uh, naar een casino, noem maar op. Ja. Om, en dat die betekent. Geeft geld uit gewoon ook. En die geven ja. geld uit. En dat betekent dat met name ook een Holland casino. Maar ook een uh, circuitpark, uh, centerparks. Die stellen ook een prijs beschikbaar. Omdat ze de meerwaarde wel zien. Uh, van zo'n promotie van Zansvoort. Krijg jij uh, terug van jouw uh, Britsers. Uh, neem aan dat je met, met mensen praat. van goh, we blijven lekker uh, het hele weekend hier. of we komen, pas, we komen vrijdag al bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, het is zo dat wij dus... Uh, met name onze klanten... dat zijn die ruim 500 mensen... altijd vragen... reageer. Wat doet u? En uh, Heeft het u bevallen? Kan het nog beter? En die reacties die zijn... Ja, dat klinkt misschien wat... Wat, wat, wat, wat, uh, ja, wat groot, maar... die zijn buitengewoon positief. Mensen komen verschrikkelijk graag. Nee. Ze komen, uh, Britsen, in 16 strandpavioens. Dat is natuurlijk niet niks. Nee. Dus ze lopen van het ene paviljoen naar het andere paviljoen. Elk paviljoen ontvangt een paar honderd Britsers. en uh, nou, die gaan er gezellig zitten de britsen... en erin een borreltje. Uh, wij als organisatie, uh, dat is misschien goed om op te merken... alles wat de meer meeropbreedst is voor die uh, landelijke Britsdrijf, dat gaat naar goede doelen in Zalvoort. Okay. Geen euro wordt er wat dat betreft uh, versnipperd. Dus wij vragen van tevoren aan de, uh, de Zalvoortse maar ook regionale instellingen... heeft u nog een paar goede doelen... Uh, ik denk dat erover mee kan praten. Die hebben geloof ik ook uh, de ja. laatste keer nog ja, een ja. duizend euro ja. gehad. Ja. Ik bedoel, dat is op zich uh, ook gemotiveerd <clears throat> voor die Britsers. En het gaat bij ons niet om geweldige hoge prijzen die je kunt winnen. In Britsers heb je ook wel uh, landelijke toernooien waar je geldprijs kunt verdienen. Ja. Dat doen wij niet. Dat is niet de bedoeling. Wij gaan gewoon naar Holland Casino. we gaan naar het Centerparks. we gaan naar het circuit. is stel een prijs beschikbaar. En dan zijn de mensen hartstikke blij me. Is 16 om, om, wat is het, 23 of zo strandtent. Hè? Dat is, je legt een redelijk beslag op het, uh, op, op het strand, zou ik maar zeggen. Ja. Um, hoe doe je dat? Ga je, ga je langs of bel je op? Of? Ja, nee, elk jaar weer nee. Als de Britsdrijf afgelopen is op, naar 4 juni. dan geven wij in algemeenheid uh, al aan, als dat kan. wanneer volgend jaar de Britsdrijf is. Dat betekent voor een aantal <tomt> passen die gelijk weer inschrijven voor volgend jaar. Maar. Elk jaar moeten we toch wel, moet ik toch wel weer op tournee langs de verschillende paviljoens. Oh, ze pavioons. doen het niet gewoon... Niet constant. automatisch. Oh, okay. Kijk, er zijn wel eens paviljoens die bijvoorbeeld... Uh, ja, al, ja, klinkt raar, maar die al voor volgend jaar een bepaalde ja, boekingen hebben. Ja, ja. Hè, maar wij proberen van tevoren aan te geven uh, wanneer, wanneer we het gaan doen. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, in zijn algemeenheid... Uh, zijn de paviljoenhouders erg enthousiast. Ja. En niet omdat ze een mega omzet draaien, als ik begrijp wat ik bedoel... Ja. Wij betalen als organisatie, we betalen lunch en we betalen uh, een kop koffie. En verder, die Britse, ja die gaan niet als er zitten, de Britse uitbundig dat uh, ook niet. aan de wijn en aan de drank. Maar ze zouden en... wel terug kunnen komen. Nou, exact. Nou, dat is nou het punt. Er zijn een aantal paviljoens, Zal ze niet benaam noemen, die zeggen... doordat wij die Britsters over de vloer gekregen hebben... zaten we s'avonds vol, maar niet alleen s'avonds, ook vervolg bezoeken. Dus de meerwaarde voor die paviljoens is aanwezig. En nou, en nou, toch één kritische opmerking... want nou lijkt het over het allemaal een pijs ja. Ik heb ook een tweetal paviljoens nu gehad... die zeggen, ja, ja, die Britsers, ja, dat zijn wel heel mooie Britsers... maar ja, uh, misschien kan ik wel een uh, bedrijfsfeest of een, uh, een huwelijk... en dan denk ik, die mensen... we zijn hier bezig met een stukje promotie van Zandvoort. Steek je nek naar voren uit. Ik bedoel, kijk niet naar uh, de, de, de, de winst op hele korte termijn... Kijk, oog, ja, dat is een proces waar we toch nog wat aan moeten doen. Okay. Nou, er zijn er dat... maar een paar trouwens. <laughs> dat okay, zijn er zitten okay. ja, bij van een paar overal, dus uh, dat kan <laughs> ook hartstikke anders. Nou, nou, nou, we hebben tot al tijd tot bij de 40 paviljoens. Dus... Goed, uh, de, de strandpaviljoens die uh, meedoen die, uh, zijn natuurlijk ook bij deze alweer heel erg uh, bedankt. Degene die niet ja. mee zouden willen doen, denkt er eens over na en praat met Hans. Um, daar sluiten we het strandbridsdrijf mee af op 4 juni mogen mensen komen kijken, want je moet stil zijn geloof ik in die zalen. Uh, mensen kunnen altijd... Uh, kijk, ze zien, over het algemeen zitten we in een van, ja, van, okay. van de zijgebouwen van de... Er is ook een hoofdgebouw, ja. waar, want bij zo'n prijsuitreiking zitten er toch een paar honderd mensen. Waar is de prijsuitreiking? De prijsuitreiking is dit jaar bij paviljoen Meijer aan zee. En hoe laat is die? En die prijsuitreiking is om half zes. Nou, en, daar, nou, daar mag wel iedereen komen kijken. Ja, maar ja, ja, ja. ja. ja. je kan er gewoon in zo'n paviljoen. Je ja. die er zitten, ja. maar. maar ja. Je moet die achter de kamer gaan staan. Nee, dat, nee, nee, dat niet. mag me nee, niet. Nee, niet, niet verstandig. Hans, we stappen over naar het tweede onderdeel, want de tijd dikt natuurlijk door. Ja. Uh, de Vereniging Bedrijventerreinen Zandvoort. In het begin heb je hier redelijk enthousiast zitten vertellen over wat er allemaal aan de hand was. Jullie hebben inventarissen gemaakt, jullie hebben nota gemaakt, notitie gemaakt. Hoe is dat verder verlopen? Nou, het is goed dat ik zeg. Uh, je hebt uh, gezegd, je was redelijk enthousiast. Nou, wij zijn als bestuur nog zeer enthousiast okay. op ik. ogenblik. Want wat is er gebeurd? We hebben anderhalf jaar, dat heb ik hier verteld... Uh, toch in nauw, uh, nauwe samenspraak met de wethouder... respectievelijk met het college... Uh, gesproken over wat onze ideeën zijn... voor de ontwikkeling van Zalverdoort... wat betreft de bedrijventerreinen... Maar ook wat betreft de mogelijke uh, stuk integratie tussen wonen... en ja. uh, de bedrijfsterreinen... Er zijn na die tijd uitgangspunten geformuleerd door ons en uiteraard het gemeentebestuur. Daar is, dat, dat, dat, dat stel ik op hoge prijs door de wethouder, ook met onze leden. Die waren ruim aanwezig eh, ook gediscussieerd over wat wij op langere termijn ook nooit willen. Dat is een buitengewoon goede bijeenkomst geweest. Dat resulteert in een noten van uitgangspunten. Die noten van uitgangspunten die is besproken in de commissie van de gemeenteraad. Daar heeft de politiek op gereageerd. Daar waren wij best tevreden over. Er kon ingesproken worden, er zijn reacties binnengekomen... ook nog van onze vereniging en van de leden. En ik heb begrepen dat binnen nu en twee weken... de nood uitgangspunten wordt afgetikt in het college... en dat vervolgens een bureau opdracht krijgt... om dat bestemmingsplan dan voetjes te gaan geven. En de bedoeling is dat het bestemmingsplan dan in het najaar... wordt afgetikt in de gemeenteraad. Ja. En dan hebben we een plan liggen... waar we over een aantal jaren aan elkaar kunnen zeggen... Dat, dat is... zal noord Dat gaat eruit zien als het blijkt. Maar het bestemmingsplan uh, zoals het er nu ligt... is natuurlijk uh, al, al een tijdje over datum. Nou, er liggen zes bestemmingsplannen namelijk. En alle zes zijn ze verloven. Ja. Dus het is hoog tijd natuurlijk... dat er een, één bestemmingsplan <tomt> komt voor het hele gebied. Uh, die kant, dat is de bedoeling. Die kant wilde ik op. Uh, jullie hebben uh, zelf een plan opgesteld... met uh, uh, ook een aantal uitgangspunten... een aantal... Uh, Normen die, die men heeft uh, qua Milieuwet wonen en zo. Ja. En dat plan van jullie behelst nu alle zes de oude bestemmingsplannen. Alle gebieden, alle gebieden waar die zes bestemmingsplannen gegonden, daar komt nu één uh, groot uh, bestemmingsplan voor. En uh, dat betekent dat het niet alleen een zaak is... dat we tegen de gemeente zeggen, u zou dat moeten doen. Wij zeggen ook bij onze aangesloten ondernemers. Jongens, het is een kwestie van geven nemen. Moeten ja. we met elkaar wat moois van maken. En om nou een voorbeeld uh, te geven hoe dit soort dingen werkt. Ja. Het is de afgelopen twee jaar in ondernemersland, in Zalvernoord, lekker rustig geweest. Mag ik het zo even zeggen? Ja. Ja. Geen protestbijeenkomsten. Er is op een zeer verzoenlijke manier met elkaar uh, gesproken. De mensen hebben er vertrouwen in, in die nodige En waaruit blijkt dat? Want bij die... De KEI, de, de kei die kennen jullie, de woningbouwvereniging... die heeft dat trein van de Corodex. Die zijn daar eigenaar. Er staat in die noten van uitgangspunten... dat daar in de toekomst woningbouw komt. In jullie ja. noten? In de noten van uitgangspunten. Ja, ja. In de bestemmingsplan komt op die hoek... daar ja, bij de Corodex zit, bij de kringloop, ja. winkel, daar, daar wordt ook woningbouw gepleegd. Maar op dit moment zitten daar wel een tiental, nog wel meer, huurders... Van de grond daar. Ja. Ja. Dus de KEI, die weet dat er in stemmingspan komt. Wat deed hij? Die? die sturen een brief naar die mensen die daar die trein hebben. Van u moet uh, op uh, 1 augustus, uh, moet u weg zijn. Want toen hebben wij bij de KEI, en daar heb je het weer. Ja. Zo ga je met elkaar rond. Toen hebben wij de KEI gevraagd, kom nou eens met ons praten. Met het bestuur. Die zijn bij ons geweest en hebben gezegd... Jongens, gaat dat nou niet geforceerd doen... Praat nou, laten we ons nou praten met de huurders en laten we tot een verzoenlijke manier komen. Zodat we elkaar niet de komende jaar, twee jaar gaan bestoken met alle juridische procedures. Daar was de kei gevoelig voor. Wij hebben de huurders bij elkaar geroepen, allemaal. En we hebben geen jongens, hebben. Jullie moeten hier een keer weg. Want er zijn huurcontracten enzovoorts. Maar hoe kunnen we elkaar daarin vinden? Er is nu een keiharde afspraak dat deze mensen mogen blijven zitten als ze dat willen. In ieder geval tot 1 januari 2017, let wel, praat gaat over anderhalf jaar... Ja. zodat die mensen alle tijd hebben om rustig te kijken naar... We de kei zijn. Nou, daar hebben we een, twee mensen van ons... die zijn met de kei in onderhandeling geweest, met de huurders. Er is bij beide partijen harmonie. En dan zeggen, jongens, zo botten we het eigenlijk met elkaar eens doen." Ja. ja als Want daar het... komen we er ja, dan kom je eruit. En we gaan niet bestoken met juridische procedures. Nee, als dit in, in, in goed overleg gaat, is het natuurlijk het beste wat je kan verzinnen totdat er een bord staat van ik ga er niet uit of zo. Daar, daar dat, dat weten we, dat hebben we ja. natuurlijk ook de, die de de we de de we al gezegd. Ja. Ja. Jongens, luister eens even. Het is geven en nemen, jullie krijgen de ruimte tot dat. En dan zijn de bewoners, of de huurders, meer gehoord. Je zei, uh, het is geven en nemen en dat gaat het waarschijnlijk nog meer worden als ik uh, mijn gedachten laat gaan naar het achterste gedeelte van het bedrijf. Het terrein daar wordt uh, legaal dan wel illegaal gewoond. Daar moet ook afspraken over gemaakt worden. Ja, nee, maar dat, daar zijn afspraken over. Die liggen ook in de nood- van Die hebben we gecommuniceerd met de gemeente. We hebben gecommuniceerd met de mensen die er wonen. Dat gaat prima. Wat wel een, een, een heikel punt is. Maar zo gaat het in Zandvoort. Er wordt natuurlijk van alles geroepen. Maar er staat in de parel van Zandvoort... Dat ik zie hier de oud-wethouder ook staan. In de parel van Zandvoort staat... Uh, dat, uh, dat, wij, uh, dat dat gebied van de waterzuivering... in beginsel bestemd is voor de bedrijven uit Zandvoort. Sterker nog, bepaalde bedrijven die in de woonwijk wonen... die willen we daar en die overlastoorzaken die zouden naar de trein moeten. En dan worden we af en toe wel eens wat zenuwachtig, tussen aanhalingstekens... als ik dan bijvoorbeeld een raadvleed hoort roepen... van uh, er zou misschien uh, wel sociale woningbouw uh, kunnen plaatsvinden... op die waterzuiveringsterrein... Ja, dat is vloeken in de kerk. Dat is vloeken uh, Nee, Dan vloek je tegen een, een oud bestemmingsplan. Ja, exact. Ik bedoel, ik heb ook wel mensen gehoord die zeggen... nou, misschien dat je er wat studio's neer kan zetten... op de vaderzuiversterrein voor, uh, voor onze vluchtelingen. Oh ja. Ja, mensen. Ja. Zo gaan we zo natuurlijk werken. niet met elkaar rond. Dus wij hebben... Rust in de tijd. Ook tegen ons gezegd, mensen... laat je niet zenuwachtig maken door allerlei kreten die je zelfs voordoet. hoort. Wij zijn in een keurig overleg met de gemeente... en daar komen wij netjes uit. Nou ja, de... de, de, de de, het bestemmingsplan is daarvoor bedoeld. En jullie, uh, jullie nieuwe bestemmingsplan, uh, ik heb het gelezen... Uh, dat gaat uh, met, met een aantal fases en milieunormeringen. Dus dat ja. ziet er ook, uh, denk ik, goed uit. Uitgangspunten worden nu, uh, zijn nu bekend. Uh, dus je kan niet ineens maar zeggen van nou, laten we het maar weer gaan veranderen. Nee, nee ik, ik dat denk ik, ik, Gelukkig ook. De gemeenteraad, uh, die hebben daar in beginsel ook positief op gereageerd. Want we zijn het allemaal met elkaar eens. Als we daar twintig jaar die zaak... Is toch een beetje uh, uh, uit de hand gelopen. Hè? En dan zeg ik, nu we rust hebben met elkaar. En je kunt die wijk ja. mooi upgraden en kan gewoond worden. De ondernemers krijgen de ruimte daarop op een goede manier hun bedrijf uit te voeren, dat zijn toch weer meer situaties. Ja. Daar gaan we naartoe. Ja. Zeg, en die mensen die daar nu wonen, die de tijd krijgen... tot 1 januari 2017, krijgen die hulp van de KEI om iets nieuws te zoeken... of moeten ze dat helemaal zeggen? Uh, nou, waarschijnlijk niet van de KEI, want nee. de KEI die wil die uh, grond vrij krijgen... voor woningbouw, ja. maar wij als vereniging, we gaan natuurlijk wel kijken... of en op welke manier deze mensen toch kunnen huisvesten. Ja, ja. En of dat nou op het nieuwe terrein is of anderszins. Nou. Maar dan gaan we proberen met elkaar wat moois okay. te maken. Ja. Hans, uh, voorzitter van de Sansoelse Brins Activiteiten en voorzitter van het bedrijf van Noord, bedankt voor uw komst en de uitleg. Ja, en uh, uh, we houden beide partijen in de gaten. Dank u wel. Uitstekend. Dank u. Doe maar. Ja, en, uh, na de bedrijvigheid van de bedrijfsterrein gaan we over naar de bedrijvigheid in de keuken. De culinaire. Naast ons zit uh, Shanna. Goedendag. Morgen, Shanna. Goedemorgen. En Shanna zit in uh, Masterchef Nederland. Dat klopt. Ja. Ja. Ik ben een van de 16 uh, gekozen kandidaten. 16 stuks. Ja, 16 uh, stuks zijn er in totaal uitgekozen uit 1600 aanmeldingen. 1600 en, uh, aanmeldingen? Ja, het ja, stond nog tussen de 1500 en de 1800 hoor ik elke keer. Dus ja, rond 1600 aanmeldingen, Nou, zijn flink wat. Uh, we hebben twee audities moeten doen. En uh, daaruit zijn 16 uh, personen gekozen als, die als mee je, mochten doen. Als je auditie doet, hè, uh, moet je dan wat voorkoken? Of uh, gaan ze nou, ja. kijken hoe je eruit ziet en wat je bent? Dat, uh, dat is altijd de vraag, dat ligt daar natuurlijk. Ja. En dat ze liepen, na. natuurlijk. Ja. Het is een blijft televisie, denk ik. Dus ze zullen ja. ook wel kijken naar welke types uh, zullen ze ja. Ja, kiezen... zodat er voor iedereen wel wat in zit. Mm -hmm. Maar ja, je hebt wel twee flinke audities moeten ondergaan. En dat is eerst een, uh, een koud gerechtje moest ik brengen oh, okay. naar de studio. En um, ja, dan moest je thuis al voorbereiden en brengen. Nou, waren ze erg tevreden over. Ik kreeg een belletje. En toen mocht ik terugkomen naar de kookaudities... Met een aantal groepjes gekookt en ook daar ben ik uitgekozen. En wat had je gemaakt voor koudgerecht? koud gerecht? Uh, een koud gerecht had ik een soort ja, Capaccio vitello, tornado gemaakt. Oh. Alleen dan helemaal in een andere manier, maar met dezelfde ingrediënten. ingrediënten. Okay. Ja. Leuk. Ik, uh, ik, ik, zie er, ik zie 1600 voorgerechten staan. Uh, <laughs> ja, nou dat zal flink uh, wat zijn geweest, ja. als je daarover nadenkt. Hè. Ja. Ja. Ja. Kijk, daarna wordt uh, de selectie kleiner ja. en dan moet je wat warms maken. Ja. Maar er staan dan ook uh, een er paar, waren vier, uh, vier groepjes van tien. Veertig, uit die dus 1600 veertig, ja. komen de 40 voor de tweede selectie. Veertig, ja, Klopt. Zoiets, uh, iets heb je toch nog best veel, hoor. Nou, maar veertig ja, maar 40 kan je nog wel eens een hapje proeven. Ja, ja klopt. Ja. en uh, dat was ook erg spannend, want ook Michiel, uh, een van de chefs en de juryleden, was daarbij uh, betrokken. Dus ook dat was echt enorm spannend, al een beetje zo'n voorproefje. Kijk, eens, uh, hoe kan je met de camera omgaan en, ja dat, naar, ja, ja, dat soort dingen. Ja, dat denk ik wel. Ja, liep een man met de camera langs. En ja. Het was allemaal uh, heel ja. anders dan je normaal een auditie zou te ja. denken te doen. Ja. Ja, maar ja, uh, ja. ja, dit hoort wel bij het kopen natuurlijk. Tijdens die uh, voorselectie, en dan ben ik bij de laatste veertig... dan moet je wat warmpjes zetten. En natuurlijk word je bestookt met camera's... omdat ze willen weten hoe je daarop reageert werd er van alles geproefd, en dan moet er uiteindelijk 16 overblijven. Um, nou, het ging zo, we moesten met z'n allen koken, ja? um, dan had je het af. En eigenlijk moest je vrijwel meteen daarna weg... Oh. en gingen ging hun het daarna beoordelen, kijk hoe je het hebt gedaan. Ik oh, weet het niet... niet nee, daar heb ik echt helemaal... Ik heb er ook niks meer van gehoord. Oh. Dus, uh, maar ja, ik ben wel uitgekozen, dus dat blijkt wel dat het in orde dat was. Dat het goed was. Dus uh, ja. ja, en ik denk dat je je ook een beetje moet onderscheiden van de rest. Nou die, um, Dat denk ik ook. Er zijn, ja. er zijn meerdere programma's natuurlijk. En dan zie je... Uh de, de koks een beetje beteudeld achter hun uh, maaltest staan. Want er komen er drie uh, masterchefs. En dan wordt er beoordeeld. Maar dat is dus niet gebeurd bij, de, uh, bij jullie voorselectie? Nee, bij de voorselectie is het niet gebeurd. Er zijn wel andere mensen aanwezig geweest die de gerechten hebben beoordeeld. Ja? Be be beoordeeld. Uh, gewoon culinaire mensen en uh, die daar verstand van hebben. En ook natuurlijk de productie. Uh, ja, ik weet niet wat er allemaal bij me komt kijken. Maar ik denk dat er de wel een, een groot ja, team heeft daarvoor gezorgd dat... Uh, ja, dit is Lexis geworden. Die, uh, ben je gebeld of kreeg je een brief? Nou, eigenlijk had mijn vriend me opgegeven. En op een gegeven moment werd ik gebeld, midden in de verhuizing. Van, nou, je mag auditie komen doen. En ik dacht, oh nee, <laughs> maar hartstikke leuk. En ik heb auditie gedaan. En eigenlijk had ik niet verwacht dat ik veel verder zou komen. Of, ja, het was altijd wel, denk ik, passief, ik zie wel maar ik was ja, het een ja. beetje verloren. En ik dacht, ja. ik ga het gewoon doen. Ja. En koop, kan ik wel... Ja. En uh, nou, ik was aan het verven en toen kreeg ik een telefoontje van je bent door. En ik ja. kon het niet geloven. Nee. Eigenlijk dacht ik van moet ik dit wel gaan doen. Want ja, eigenlijk ik was ik ook een beetje kwijt. En ik heb een heel leuk vriend waarmee ik het ook weer een beetje heb opgepakt. Maar ik had nog zoveel veel meer willen leren. Maar je had leren. het wel in je, want anders was je niet Nou, gekozen, dat blijkt wel. Ja, dus ja, daar ja, moet ik het ja. ook echt van hebben. En ja. daar haal ik al mijn kracht uit. Ja. Maar uh, mijn passie is zeker weer terug. En ik laat het nu ook zeker niet meer los. Maar, uh... leuk. Waar, waar komt die passie vandaan? Zit je in de, in, in, in de kokerij of doe je uh, gewoon als privépersoon lekker koken? Ik heb vroeger de horecaopleiding gedaan. Okay. Als klein meisje dacht ik altijd, nou, later wil ik kokken worden. Dan heb ik een aantal jaar wel meegedraaid in de horeca en alles een beetje geproefd. En, uh, van de instellingskeuken tot aan hotel, tot aan restaurants. Maar het is en blijft de horeca. En het is sociaal gewoon niet een erg leuke of makkelijke baan en nee. feestdagen en dat soort dingen. Um, ik ben inmiddels heel veel verhuisd. Ik heb mijn opleiding toen afgemaakt... tot uh, zelfstandig werk kook niveau 2. En toen eigenlijk heb ik het laten zitten. Ja, Ik heb gecoureerd, Ik heb an allemaal andere baas gedaan. en Noem het maar op. Maar uh, met koken heb ik eigenlijk een beetje laten zitten voor wat het is. Maar toch kriebelt het altijd, ja. hè? Sorry, hè? Ja. En dan... Uh... Je vriend, die hebt dat waarschijnlijk aangevoeld... en die zegt, uh, weet je wat, uh, ik geef je gewoon op. Nou, en nu je moet elke dag thuis kopen. En zij <laughs> ja. zegt van, dat, dat kan jij ook wel. En ja. dan zit ik erop te kijken en denk, nou, zo zou ik het doen... en zo zou ik het doen... En... Kijk, uh, of je het nou precies goed doet, dat weet je thuis niet. En dat weet ik ook niet. Of als hij het zegt nee. van ik vind het lekker, nou, dat, nee. hij kan alles wel lekker vinden. Ja. Maar dit is voor mezelf ook wel een grote test: van ja. hoe ver sta ik ja. eigenlijk? Ja. En wat kan ik er wel nog mee gaan ja. doen? Ja. Ja. En uh, nu heb je natuurlijk allemaal foodtrucks. en festivals en dingen. Ja. Dat is voor jongeren hartstikke leuk. Nou, ik ben zelf 23 jaar. Dus ik vind dat echt een gat in de markt. Maar ook daar moet je gewoon een heel goed concept voor hebben. Ben ik mee ja. bezig wel. Ja. Uh, maar. Ja, dat prikkelt bij mij enorm erg. Nou, je haalt het uh, al een beetje aan. Het is een beetje een hype aan het worden met al die food trucks. Ja. Ze zijn in de Halen. is het bijvoorbeeld een festival wat, uh, wat twee ja. keer gaat draaien. Vorig jaar één keer. Maar wegens ja. groot succes komt dat uh, terug. Ja. Um, dus misschien zien we jou op de boulevard... met de rijden binnenkort. Wie zou het Ik heb echt een heel, heel leuk idee. Um, ik wil me wel een beetje onderscheiden van de rest. Want zoals je net zegt, het is een enorme hype. En uh, dat is niet altijd hetgeen uh, waar je mee, in mee wil gaan. Nee, je wil al pas. Dus uh, niet of dat uh, of nee. het goed... Uh... En Masjef is natuurlijk de ervaring die de anderen wil, ook wil geven. En ja. meer dan een voetdruk en een broodje pulled pork, om zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, jullie gaan zeker van horen. Ja. Zeg, en je... en, ja ja. Um, terug naar Masterchef. Ja. Uh, het is, is, is het afgerond? Hoe bedoelt u? De, de opnames? Ja, de opnames zijn officieel nu voorbij. Okay. Tot uh, drie, vier weken geleden. Maar, um, het zijn tien weken opnameweken geweest. En we zijn nu op de televisie in week 6. Dus, uh, en we zijn bij welk programma? Uh, bij Masterchef op SBS6. SBS van 6. half 7 tot half acht. Ja. Iedere buikdag. Ja. ja. ja. En hebben jullie een leuke, heb je een leuke groep gehad om, om te koken samen? Ja, we hebben een enorm leuk, ja? leuk team. En uh, ja, de band is gewoon heel erg sterk met al die mensen. Ja, je deelt lief en leed. Ja. Maar op een gegeven moment uh, gaan er steeds meer mensen ja, weg. weg hè? Wordt het verdrietswaarder, want elke vrijdag is een eliminatiedag. Nou, het voelt echt alsof een, elke vrijdag weer een begrafenis is. In het begin is dat, is dat natuurlijk wel nee. makkelijk hè, als je met 16 bent. Maar ja, nou, als je kleiner wordt... Ja, dan wordt het steeds erger. Ja. Je gaat met elkaar weg. We zijn naar Zeeland geweest. Nou, ook dan weet je, leer je elkaar echt kennen. Je bent dag en nacht maar met elkaar. Maar is er dan ook concurrentie met elkaar? Hoe minder oh, nou nou blijven. Ik vind een... eigenlijk dat in deze groep niet heel veel haat en neid is. Nee? En niet heel veel concurrentie. Uh, mensen willen elkaar toch veel helpen. helpen ja. En je leert er gewoon ontzettend veel van elkaar ook. Ja. En ik uh, denk dat dat wel mooi is van uh, ja, deze samenwerking. En dat ja. zie je dan ook wel terug. Natuurlijk ja. heb je altijd wel op een gegeven moment met uh, dingetjes... dat je frustraties oploopt met teamopdrachten vooral bij ja. mij. Ja. Uh, ik ben de jongste en ik ben experimenteel. Dus uh, ze hebben niet altijd alle vertrouwen in mij... en laten me dan wat minder, mindere dingetjes doen. En ja. dat snap ik ook wel. Ja. Um, maar toch moet ik wel wat meer voor mezelf opkomen. En dat doe ik ook wel. Maar het is wel moeilijk in een groep. Niet... Het is wel school. school, Ja zeker. Ja. In, in elke alle, vorm. Ja, ja in elk opzicht. Leuk. De opnames uh, die zijn uh, gedaan. En je mag natuurlijk nooit stellen wie er wint. Dat, dat begrijpen wij ook ja. wel. Um, ho hoe gaat dat die opnames? Moet je drie keer in de week erheen? Ah. Moet je één keer in de week erheen? Is het een uur? Is het, uh, is het vijf uur? Nou ik zou je heel eerlijk uh. zeggen. Ik dacht dat het elke dag drie uurtjes opnames waren. En uh, het was in Asmeer was, waren de studio's. Maar elke dag was het van acht uur s ochtends tot een uur of zeven, s avonds. En hoeveel dagen in de week? En dat waren vijf dagen in de week. Vijf dagen oh. in de week. Dus dat, echt waar, je leven is gewoon op dat moment ja. masterchef. Thuis hebben ze het zwaar. Ja, ja. Uh, iedereen ja, iedereen is echt, zwaar. Iedereen is echt zwaar ingestort. Het maakt niet uit hoe oud ze waren. En hoeveel opnameweken waren er? Uh, tien opnameweken in totaal, ja. Veel, ja. 40 hoor. En we hebben maar je hebt 20. toch uh, er zijn tien uitzendingen, bedoel je? Er zijn, nee, er zijn... Uh, Meer, denk ik. Er zijn elke week vijf uitzendingen en dan tien weken lang. Elke dag, hè? Ja, elke dag wordt uitgegeven. Het ja. begint een beetje en, werken te lijken. <laughs> nou, het was echt heftig. Ik had het nooit verwacht en niemand anders eromheen eigenlijk ook niet. Maar het is ervaring van je leven en ja. nu mis ik het al echt wel. Want ja... Uh, valt in de ja, ja, ja, ja, dat is het. Het valt echt in een gat weer. en uh, nu ben ik wel bezig met de rest. Maar gewoon gezellig met z'n allen weer in die spanning zitten. En naar de jury moeten gaan. En twee keer per dag moeten komen. En je begint om negen uur ochtends met de eerste koopopdracht. Nou, de meeste mensen zijn blij als een erin binnenkrijgen. Dus wat is eten? Heel raar, moet ja, zeggen. Die, die opdrachten, um, die worden je gegeven. En mag je dan zelf uitzoeken wat je erbij doet of eromheen doet? Um, dat ligt echt aan de dus opdracht. Noem eens een voorbeeld van een opdracht. Kijk, we hebben een uh, opdracht van uh, uh, Missly Boxen. Dan staat er een box op je werkbank. En uh, je weet eigenlijk niet wat erin zit. Iedereen heeft hetzelfde. En dan telt de jury af. Dan moet de box omhoog. En daar ligt iets onder waar iedereen mee moet koken. Ja. En nou, we hebben bijvoorbeeld een sinaasappel gehad. Een bloempel. <laughs> en, uh, en, uh, en dan zeggen ze maak een hartig dessert. Of maak een hartig iets. Of okay. maak een, een zoet iets. of ja, Maak iets. En dan mag je vijf producten bij shoppen. Of je mag... Nou, onbeperkt bij shoppen. Maar meestal is dat vijf minuten. En dan snel uh, een plantje bedenken. En, nou, het is echt één en al chaos. Maar, uh, maar het lukt wel. Ja, en het is elke keer wat anders. van Net hoe de opdracht in elkaar zit. Hoeveel dingen je erbij mag pakken. Dus, ja. Ja. Leuk hoor. Ja, is heel leuk. leuk. Um, ja, ik, ik, ik zou gewoon al naar die einduitzending uh, willen. Maar dat mag ja, niet. Nee, nee, nee. <laughs> Laat nou, je mag nee niet, maar zeggen. er komen nog hele mooie afleveringen. Ja, oké. Okay, dus, uh, je bruist van, van, van, van energie. Uh, je zegt zelf al... ik heb uh, behoorlijk hard moeten werken... om die uh, tien weken vol te krijgen. Uh, uh. En, en nu, nu ik wil niet zeggen dat het een gat is... maar je zegt zelf al, ik, ik mis het al. Uh, het volgende project staat uh, op stapel. Ja. In de kookbranche. Ja. En wanneer uh, kunnen we daar openheid van krijgen? Nou, ik, uh, ik heb nu zoiets in mijn toekomst. Wil ik alles wat ik doe, wil ik goed doen? Vroeger was, had ik het nog wel snel afgeraffeld. Maar ik heb een deadline voor mezelf gesteld... voor volgend... Festivalseizoen, dus zomer wil ik eigenlijk wel op wielen staan. Ja. En uh, in de tussentijd heb ik nu mijn masje, of natuurlijk ook andere dingetjes wat me benadert. En, uh, bijvoorbeeld voor de sligro gaan we koken uh, met een groepje. je, je komt ja. daar zelf op en die kant wil ik eigenlijk een beetje op, want uh, vaak hoor je van mensen die meedoen ergens aan. Er uh, uh, de zit deur. een marketingbureau, zitten zit kijken, denk nou, uh, ik wil de uh, Shanna passen bij mijn product. Ja. Gebeurt dat zelf? Word je uitgenodigd door um, ja, dat bijvoorbeeld een sleeproom? Um, kijk, het is ook met welke kandidaten wil je samenwerken? Welke vragen jou voor bepaalde klussen? Het is ook echt een beetje met je team uh, wie wat doet en wie benadert wie. Ja. En um, ja, zelf ben ik al benaderd om te cateren, om thuis te koken. Maar het is ook echt wel van wat wil ik zelf en wat ja. ja, kan goed. Want ik, met mijn ervaring, vind het niet heel erg leuk om in mijn eentje bij iemand alleen thuis te koken. Nee. Maar dat zou ik bijvoorbeeld wel dat met een andere kandidaat als Doree doen. Um, dus daar heb ik ook contact mee. Ja, ja, ja. En mocht dat zo zijn, gaan wij samen naar zo'n klus. Of maken we een profiel van, hé, hey, dit, kan, dit ja, dan bied dan ik, ik toch iets maar uit. dan wel met. ja, ja. Maar ja als, je dus, als je uitgenodigd wordt door een bedrijf, is dat uh, een hele eer. Ja. Want ze zien wat in je. En je brood op de plank. Ja, nou, dat is het ook. Toch? Ja, en ik ben wel een oppaf een verschijning. Dus ja. kijk, misschien uh, ja. wil ik opeens ja, wel door een brillenzaak. Elke keer heb ik andere bril op. Misschien nog wel ja, een brillenzaak benaderd. Ik zou het niet je weten. Zou het niet, nou ja, uh, maar, je kan er natuurlijk nog een beetje reclame voor maken. Daarom. <laughs> nou ja, uh, je weet het nooit. Ik zie het Je wel. weet het nooit. Ik heb al een heleboel moois nu op uh, mijn pad. En uh, okay. de rest is allemaal meegenomen. Shanna, wij leuk. gaan zeker kijken naar de aankomende afleveringen. En Hartstikke ik hoop leuk. dat de rest van Zandvo dat ook doet. Uh, en dan zien we vanzelf wat hoe het afloopt. Dank je wel. Dank je wel voor je komst. wel, genoeg. Uh nog Ontzettend bedankt voor dit uh, muziekje. Want uh, mijn cd deed het niet, heb ik net gehoord. Dat, wat natuurlijk ook ontzettend jammer is. Wat voor cd was dat dan? Uh, ik had voor vandaag had ik allemaal hele oude nummers uh, uitgeschokt. Maar uh, Beach Boys en uh, Eagles oh, en dat oh, soort dingen. ja, ding. oh. maar, ja dat helaas. Maar we gaan het weer rechttrekken vandaag of morgen. Okay. Uh, we gaan het nu hebben over de Art Wolk in Zandvoort. Uh, Marlene Scherps en Donna Corbani zijn aangeschoven. En goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Hoi, hey, hallo. De Art Wolk. Is dat een bestaand onderdeel in Zandvoort of uh, is dat een nieuw evenement? Uh, de eerste evenement die wij gezamenlijk hebben georganiseerd met die groep Zand, Kunst en Cultuur. Het is een groep professionele kunstenaars, die zijn bij elkaar gekomen om meer evenementen samen te doen. En dit wordt nu ons tweede Artwalk: wij hebben de okay. herfsten Artwalk. En dit wordt de lente editie. We doen het twee keer per jaar. Oh, nou, we gaan kijken. Misschien elke keer wat anders. Okay. Dus uh, ik weet niet wat we allemaal gaan doen in de toekomst. Mm -hmm. Maar nu gaan we in ieder geval voor de tweede keer een art okay. walk regelen. En de, de Art Walk, uh, ik heb hier een hele mooie folder... waarvan je de 3000 hebt uh, laten drukken, hoor ja? ik net. En waar kunnen mensen die vinden, voordat ik de inhoud ga uh, doen? Nou, sowieso uh, liggen ze klaar bij de VVV en bij de Sanford Museum. Die doet ook mee aan de Art Walk. En mm -hmm. uh, op de weekend zelf, volgende weekend, bij alle kunstenaars, alle locaties. Oké, okay, ja, je wilt natuurlijk het liefst aan de voorkant wat, uh, wat promotie hebben... als mensen zo'n prachtige folder in hun handen kunnen houden. Ja. Uh, want ik zie hier ook de hele route op staan. Klopt, dus als je die uh, flyer hebt uh, opgehaald, dan zie je de hele route. En dat zijn vijf locaties, dus we houden het klein. En bij elke locatie is meerdere kunstwerken te zien van verschillende hmm. kunstenaars. Dus we oh, die... hebben ook gaskunstenaars ja, Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld bij uh, uh, Aquaba op het Schelpenplein nee. alleen uh, glaswerk te zien is? Nee, daar is ook fotograaf Udo. Udo uh, ja. Hij exposeert dan met mooie foto's. Mm -hmm. En um, daar is ook natuurlijk werk van Ellen Kaal te zien... Maar Udo Gijsler die exposeert daar ook. Ja, want hij was vorig jaar bij jou. Was hij in jouw pand. Ja, klopt. En ja. nu heb ik een andere gastkunstenaar. Okay. En, en we, dat is Frans Bodnaar. Zullen we een rondje doen over uh, alle, alle locaties? Ja. Wie, met wie jij, uh, uh, well, jullie, uh, Marlène zit er natuurlijk ook nog, uh, <laughs> uh, doen. Laten we uh, bij uh, Aquaba beginnen. Ja, bij Aquaba is dan Ellen Kouw met heel mooi glaswerk... Daar is zij te zien en uh, het is een geweldige uh, werkplek om te bezoeken bij die oude smederij. Ja. Dus dat is heel leuk om te kijken en daar is dan ook werk van Udo K. Gijsler, ja. fotografie. Dan wil ik uh, doorwandelen en dan uh, zak ik af van het Schelbeplein naar de Zwaaroweestraat, het Museum. En daar is uh, werk van Anneke Pereboom, kunstschilder. Uh, zij maakt heel mooie schilderijen. En daar is zij. En ook die uh, expositie bij het Museum ja. van Frans Molenaar. Ja. Nou, ik blijf een beetje in het dorp. Ik, uh, ik ga de grote krocht uit over de kerk om de hoek. En dan kom ik bij de Oude Marierschool Marlène. Ja, dat is bij mij. Joepie. <laughs> is dat ja. jouw vaste plek? Ja, ik heb daar mijn atelier. Ik ben er vroeger uh, heb ik daar les gehad in even van die nu mag ik daar dingen maken. Ik maak daar voornamelijk heel veel troep. Maar er komen dan weer mooie dingen ja, uit voor. We ja, ja, ja, ik heb ja, het gezien. Ja. Uh, ja, het. Maar uh, ja, de Marie-school is... Uh, daar uh, doen naast mij nog drie andere mensen mee. Uh -huh. uh, Kees Juffermans, die maakt beelden van oude troep. Die okay. staat in de tuin, lekker uh, iedereen te vermaken. Ja, Nico, als jij het troep maakt, kan hij er wat van maken. Ja, natuurlijk, dat zie ja, heel goed. help je elkaar. En uh, een Oud-Zandvoortse uh, kunstschilder is uh, Marga Duin. Die uh, exposeert haar werk in mijn oude lokaal boven en in de gang. En uh, verder hebben we daar werk van uh, fotograaf Els Dekker. Mm -hmm. Die is, heeft ooit een carrière-switch gemaakt... van directrice Rock naar landschapfotografen. Dat is nogal een switch. Ja, dat is een behoorlijke switch, maar het is echt, echt heel mooi werk. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat bij elkaar uh, aangepast wordt. En ikzelf sta natuurlijk ook uh, met mijn werkjes in de gang. Dus er staan uh, in de marieschool vier, vier uh, ja. exposanten. Ja. Ja. Uh, ik wil even naar die marieschool, want het zit toch in mijn hoofd. Uh, er zitten daar nog veel anderen in nu. Uh, ja, het is redelijk bezet, is het, ja. nog, Maar uh, ja, ik zou gra zelf graag willen meer mensen... meer mensen... Is, is, is, is er ruimte voor atelier? Ja, hmm? Is er ruimte voor atelier? Ja, ja, het is bedoeld als atelier... Ja, maar, ja, is, wat jij zegt is, ik heb nu nog, er zijn nog lege lokalen. Ja, dus één staat er leeg momenteel, nog. Een aantal, aantal lokalen worden gebruikt voor secundaire dingen of opslag. en zo. Daar ben ik helemaal niet zo blij mee, maar nee. goed... De gemeente heeft het ooit behaagd om de huren daar vreselijk te verhogen. Om, uh, en uh, ja, een hoop mensen die... Uh, ja, niet, iedereen, maar niet iedereen kan gewoon genoeg verdienen per okay. maand om dat te betalen. Je moet het huren ook. Ja. Je huurt gewoon daar een ja, ja, ja, atelier. Ja, ja, ja. Ja, er, er wordt dus door goed, de vier, dus vier exposanten... De Mariënschool is eigenlijk een ander onderwerp dan Art ja, ja, dus <lacht> de, daarom wil ik ook terug naar de vier exposanten. Heel leuk, de Mariënschool is ook ja. in ieder geval zondag. Hebben we hebben nog een... Uh, concertje van het klassiek gaat de gitariste Martine Keesmaat. Die komt daar uh, half uur te drie kwartier uh, versterkt. Hele mooie stukken spelen. En daarna hebben we gewoon een hele fijne borrel nog. Hoe laat, hoe laat komt die spelen? Uh, ergens om drie uur begint dat op zondag. Oh. Oké. Okay, nou ja, uh, kunstenaars en borrel, dat lukt meestal wel. Dus dat, dat komt ook wel goed. Uh, we lopen uh, verder. Ja. Want we moeten naar de Kostverlorenstraat. En dat is Atelier De uh, Meeste mensen kennen hem. Uh, samen met hem ben ik een beetje dit groep op gaan richten van Zand, Kunst en Cultuur. En dat was om professionele kunstenaars bij elkaar te brengen. Om gezamenlijk leuke exposities te organiseren. En dus uh, ook die art walk. En hij exposeert met zijn eigen werk een heel groot collectie. En ook van Noor Brand, zij is ook lid van de Zand, en uh, zij heeft er een paar beelden staan van brons. Dan uh, gaan we omhoog, ja. de, de Zeestraat op en dan kom ik bij de Verspijksstraat. Ja, dat is mijn uh, atelierruimte en uh, daar heb ik heel veel schilderijen staan... zeefdruk, uh, beelden, ook in de beeldentuin, twee verdiepingen vol met kunst. Ja. En ik heb ook een muur geleend aan uh, gastkunstenaar Frans Bodner. Hij maakt popart. hij komt uit Oostenrijk en uh, exposeert nu bij mij. En ook een paar uh, heel leuke beelden in de tuin, heel vrolijk, ja. kleurrijk werk. Uh, zijn beelden of jouw beelden? Zijn beelden en, en, en mijn beelden. In de town. Ja. Dus het wordt verschillende kunst door de hele, hele huis eigenlijk. Nou, want jij hebt ook van die kleurrijke schilderijen. Dus dat past misschien best wel yes. bij elkaar. Ja. Dus het eigenlijk. hangt er al en ik heb nu een eigen expositie in mijn expositieruimte. En is ik vind waar? het heel yep. vrolijk. Heel leuk. leuk, ja, leuk. ja, ik ben er heel blij van. Maar nu zie ik onderaan deze flyer dat er dus ook uh, een artwork lunch is, en een artwork hapjes, en een artwork dinner. Ja, drie restaurants doen ook... aan mee. En ja? uh, daar zijn we echt heel blij mee. Dus de mensen kunnen tussen die atelierruimtes... kunnen ze door even een hapje eten als ze dat willen. Dus ja. een hele dag van maken. En de hele weekend is dus er wat leuks te doen. Dus overal bij alle locaties kun je even praatje maken... koffie drinken of Ja, wat dan ook. ja met, met de briefstanden. Ze hebben dus echt aangepaste... Uh... Ja. Het uh, speciaal, uh, speciaal ja. artwalk, diner... En een <coughs> prijs ook en, uh, waarschijnlijk. Ja, ja. ja, dus bij NMX... op die Holtestraat... Daar ja. hebben ze dan een artwalk lunch... Van ja. een modigliani uh, menu heb oh. ik begrepen. Oh. Oh. En daar kan je um, lekker Italiaans eten. Dat hebben ze speciaal voor die artwalk. En bij alle restaurants... Komt er ook kunst te hangen. Van de verschillende kunstenaars die meedoen met de route. Dus de tijdelijke expositie. En bij Het um, Zand... Daar hebben ze een artwork-diner samengesteld. En daar hangt dan werk uh, tekeningen die nooit eerder zijn getoond van Ellen Kaal. Dus so dat is wel heel oh. leuk om te zien. En bij uh, Evi, daar komt werk van verschillende kunstenaars uit de groep. En daar heeft hij hapjes en drankjes in de middag. En dan uh, s'avonds heeft hij ook een artwork-menu voor uh, avondmenu. Ik vond het leuker bij uh, Evi. Ik ben er uh, pas nog geweest dat ze een kaart hebben geïnspireerd... op de schilderijen die daar uh, hingen. Dat vond ik erg leuk. Okay. En dat komt nu waarschijnlijk weer terug met, het, uh, met de nieuwe expositie die jullie... Uh... Ja, we hebben gevraagd aan uh, verschillende restaurants. Daar hebben de kunstenaars benaderd om uh, vinden jullie er leuk aan, aan mee te doen. En gelukkig hebben ze heel goed op gereageerd. En uh, samen een uh, leuke menu gemaakt voor ons. Ja, ja leuk. Um, de uh, aardige dingen van het hele verhaal. Dit is eigenlijk. Uh, we praten over vijftal ateliers. Studio's waar wat gebeurt. Drietal restaurants. En alles ligt op loopafstand van elkaar. Je hoeft niet hele uren lang te lopen. Maar je kan gewoon echt een dag doorbrengen. met eten, drinken en mooie dingen. en muziek. En, uh, ja, dit, ja, dit is, is, is uh, redelijk compact. Ik kijk wel eens naar. Uh, kunstkracht uh, 12 ja. of 13 in, in oktober. Uh, dat is uh, uit een klein begonnen, daar was jij ook nog bij. Um, dat is helemaal uh, groot geworden. Ja. En je hebt nu ongeveer twee dagen nodig om dat, uh, om dat rond te lopen. Ja. Dit is een stuk compacter. Ja, met uh, de hoogwaardige kunst ook in dit geval. Ja. Ja. Maar die, uh, die, uh, die andere uh, de kunstkracht is natuurlijk ook met amateurs. Ja. En jullie zijn echt gebundeld als uh, professioneel. Ja, ja uh, dus we hebben ook uh, kunstenaars, die gastkunstenaars die meedoen. Die hebben we ook uh, persoonlijk benaderd. Of die zijn naar ons toegekomen met die oproep van... Wij zoeken professionele kunstenaars. Dus als je dit als beroep hebt, dan um, kan je een aanmerking komen om bij die groep te komen. Maar wij willen echt alleen met uh, kunstenaars werken die dit als beroep hebben. Maar um, wat ook leuk is, als uh, alle locaties wat bij is gekomen, is Urban Knitting. En in plaats van een vlag kan je alle locaties zien door een heel leuk verbreide... Kleurrijk. Een gebreide boom. Een boom. <laughs> gebreide boom. boom. Oh, ja? <laughs> voor de verschillende locaties. Dus ik heb okay. een Amerikaanse vrouw in Texas... die heeft ja. uh, aangeboden om dit voor onze artwork te doen. Ja. Dus uh, zij is heel druk bezig geweest... om heel kleurrijk, leuk, uh, gebreide urban knitting. Uh, te leuk doen. Leuk is dat ze een redelijk onbekende kunstvorm... en die valt ja. dus gewoon op de verschillende locaties gewoon te bekijken. Ja. Van, hey, iemand, uh, zo'n kunstenaar, die ziet iets staan in een omgeving... En Bekleed het met bol in alle kleuren en eigen ideeën. Het is gewoon helemaal geweldig. Ook, ja, professi hard, ook professioneel. Nou, Ruth Grimes, zij maakt uh, normaal gesproken met textiel... heel veel quilts en dat soort dingen. Of dus dit is voor haar eerste keer dat ze echt... Urban knitting uh, die kans krijgt om zoiets te doen. Dus zij is uh, heel enthousiast gereageerd. Dus Een experiment. Wordt prachtig. <laughs> dus dan moet je gewoon komen zien. Hij is druk bezig. Wij uh, moeten uh, ja, ja, ja. volgende week, dus, uh, de ja. Zandvoort Art Walk doen. En wij zijn welkom bij jullie tussen 12 en uh, 5. Op zaterdag en op zondag. Wat? 23, 24. Ja. Uh, wat verwacht je er zelf van, Marlene? In, in, in, uh, in de oude school? Nou, ik heb redelijk veel ervaring met de oude kunstroute. Vorig jaar, vorig jaar uh, in de herfst, hadden we de eerste artwalk met dit, deze groep. Uh, wat mij toen ontzettend opviel, was de positieve inslag van alles. De positieve uitstraling ja. van mensen, de mensen die langs kwamen. Het was echt een heel goed gevoel van over, aan half gauw. En als dat dit jaar, deze keer weer zo zou zijn... Wat ik dus eigenlijk wel een beetje verwacht. Niet een beetje heel erg verwacht. Ik verwacht eigenlijk dat het nog sterker wordt. ben ik gewoon heel erg blij. Want uh, ja, Zandvoort is... Uh ook een plaats waar hele mooie dingen worden gemaakt. En dat wordt deze keer even goed op het voet teruggebracht. Ja, Zandvoort is behept met vele kunstenaars op vele gebieden, moet ik zeggen. Of het nou zang of glasblazen of vrolijke schilderijen is. En dat vind ik altijd wel grappig in Zandvoort. Vandaar dat je ook zo'n kunstdoet hebt die niet meer te doen is in een dag. En dit is mooi op één dag. Trek je, je gaat hiermee het land in, trek je veel publiek buiten Zandvoort. Ja, heel veel buiten Zandvoort. En wat we hebben gemerkt in oktober... is uh, door zo'n soort route... dat wij hebben eigenlijk een filter ingesteld. Ja, ja, ja. Het uh, is een klein, maar compact... hoogkwaliteit route. Dus iedereen loopt alle locaties af. Ja, dus, en niet kiezen van één of twee... maar nee, alles zien ook. Dus iedereen loopt echt alle locaties gericht af. En dus mensen komen van galeries... over de, over de hele wereld uit. België, Duitsland, oh, ja. galerie-eigenaren... en kunstliefhebbers... Uh, van alle streken, die komen dan gericht. En want wij hebben al ieder voor zich een eigen naam opgebouwd. Hmm. Dus die mensen die ons kennen onderling, die komen dan ook. En ook nieuwe mensen. Dus, uh, zit, het daar het, uh, zit daar de kans in dat iemand zegt. Uh, ik wil graag dat je bij mij exposeert? Ja, en uh, wij hebben ook allemaal uh, contacten met galerieën. Ook hmm. binnen- en buitenland. Dus uh, er is goede toekomst voor, ook voor samenwerking met uh, andere galerieën en kunstinstellingen. Dus we zijn nu al blij dat het Zandvoort Museum ook meedoet op ja. de route. Ja. Dus dat is echt een, uh, een mooi parel van Zandvoort, waar heel veel kunst en cultuur gebeurt. Dus uh, alle locaties en alle kunstenaars zijn, echt, uh, zijn er heel blij mee. Goed, uh, volgende week 23 en 24 april tussen 12 en 5 is iedereen welkom bij jullie. De folders liggen bij de VVV en bij het museum. Ik zou zeker uh, zo eentje ophalen als je er wat wil, uh, wat wil zien. Want het ziet er mooi uit en het is ook lekker compact wat je zegt. Professionele kunstenaars exposeren op vijf locaties. Ik wil jullie ontzettend bedanken en veel plezier volgende week. En uh, misschien kom ik even langs. Ja, leuk. Bedankt. Dank ja, jullie wel. Nou, Ik zal je vertellen waarom het weekend van 23 en 24 april... als je kijkt wat er allemaal te doen is in en om Zandvoort... dan moet je echt gaan kiezen... Uh, waar maar wilt. het is op loopafstand, Ben, dus het kan. Ja, twee dagen. Ja. <laughs> er zijn ook een aantal dingen buiten het dorp. Ben, als je komt, krijg je een ei op je bol. Nou, oh, dan. Ja. Oh, ik wou ja, het. het bord, ik bij de borreluur wou ik komen, uh, Marlène. Ja, natuurlijk, ja, dacht ik wel. Dat wel. Ook wel. <laughs> hey, ontzettend bedankt. Wij uh, gaan een beetje afsluiten, want uh, er wordt al van. Cor die roept onder mij, het is bijna afgelopen. Um, ontzettend bedankt, Cor Draaier en de hele familie Geurenson, vader en uh, zoon, waren hier uh, bij de techniek. De redactie werd gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en de eindredactie en mede presentatie werd gedaan door Gedi Rutte. Ontzettend bedankt. De koffie en het water heb ik van iedereen omgekregen, gekregen... maar ook van Yvonne. Helaas niet uit Hoogland, maar wel uit de studio. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend en tot de volgende keer. Op ZFM wordt iedereen al platina.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 He goes fast, she goes slow. He goes left, And she goes right. Papa is looking for mama, but mama is nowhere in sight. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.